10 uur. Mark Visser met het NOS Journaal. Justitie in België onderzoekt of het brein achter de verijdelde aanslagen... in de Belgische stad Verviers ook achter de aanslagen in Parijs zit. De man, Abdellamid Abaoud, is de meest gezochte man van België. Hij zit waarschijnlijk in Syrië. Abaoud woonde net als veel andere radicale moslims... in de Brusselse gemeente Molenbeek. Was volgens Belgische media goed bevriend... met zeker één van de terroristen die de aanslagen in Parijs pleegden. In januari rolde de politie en VVJ een terreurcel op. Twee verdachten kwamen bij de actie om, een derde werd opgepakt. Na afloop zei Abba dat hij het brein achter deze terreurcel was. De Franse premier Vals waarschuwde dat terroristen opnieuw kunnen toeslaan in zijn land. Op de Franse radio zei hij dat mensen erop voorbereid moeten zijn dat er meer aanslagen komen, ook buiten Frankrijk. Vals wilde de bevolking niet bang maken, maar zei dat hij wel eerlijk moet zijn. We moeten nog lang leven met deze dreiging, al dus vals. Hij bevestigde dat de aanslagen zijn voorbereid en gepland in Syrië. En ook zei hij dat er daar meer aanslagen worden voorbereid. Werkgevers moeten meer oog hebben voor de eisen die ze stellen aan hun mensen. Dat zei minister Asscher bij de opening van de week van de werkstress. Meer dan een miljoen mensen hebben burn-out klachten. Het onderzoek van TNO blijkt dat vooral jonge mensen last hebben van stress. Van de mensen tussen de 25 en 35 hebben er ruim 240.000 burn-out klachten. Dat komt door te hoge eisen, emotioneel zwaar werk en pesten op de werkvloer. De Nederlandse honkbalploeg is uitgeschakeld in de kwartfinales van de Premier 12, het officieuze WK... Oranje verloor in Taiwan met 6-1 van de Verenigde Staten. Tot besluit nog het weer. Bewolkt en vanuit het westen wat regen. Vrij veel wind en 12 tot 14 graden. Ook morgen bewolkt en wat regen. Dan ietsje zachter 14 of 15 graden. Dit was het ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht nog 14 kilometer file tussen Beest en Nieuwegein. Op de A2 Den Bosch Amsterdam tussen Knoopentoude Rijn en Breukelen 5 kilometer. De rechte rijstrook is dicht na een ongeluk. A2 Utrecht Den Bosch tussen Utrecht en Nieuwegein Zuid. Door een ongeluk 5 kilometer file. Daar zijn 3 rijstroken dicht. A7 Hoornzaandam 11 kilometer tussen Hoorn en de afrit Weidewormer. Op de N201 Hilversum uit Hoorn staat bij de aansluiting met de A2 3 kilometer file.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 ZFM in 2015 al 25 jaar live. live. Ben ik nu Zandvoort op zaterdag. Na een lange val jij. Niet bij zingen, hè Jongen? Nee, dit was playbacken. Ja, gelukkig maar, gelukkig <laughs> maar. Jorden, Nick en Simon, en kijk omhoog. Welkom bij derde en laatste uur van Sandvoort op zaterdag op CFM. Jongens, heb je het al la la li, die la la la. Is Ja, volgens mij betekent dat dat we een verbinding hebben met Zwarte Piet. Goedemiddag, Zwarte Piet. Goedemiddag. Dag Zwarte Piet. Lieve kindjes. Ja, uh, nou spannend. We hebben uh, net uh, de, hele, uh, de aankomst van Sinterklaas in Meppel uh, verslagen... door onze verslaggever Willem Bruist. Ja, daar ben ik net geweest. Oké. Okay. En uh, hoe is het nieuws uh, nu? Is het nu. Ja, ik zit nu in de auto. We moeten snel naar andere plaatsen toe... wat alle kindjes willen ons zien natuurlijk. Ja, en uh, Piet, kom, kom, komt u morgen ook naar, mee naar, naar, naar Zandvoort? Nou, Zandvoort, dat ligt toch in Friesland? Nou, als je iets doorrijdt, dan kom je er vanzelf. Maar dat weet de reispiet wel, waarschijnlijk. Oké, okay, Zandvoort, Zandvoort, Zandvoort, oh ja, wacht even, ik weet het wel, Zandvoort is het aan het strand, hè? Ja, klopt. Ja, nee, Heel goed. inderdaad, morgen naartoe. Om twaalf uh, uur zullen we dan uh, ongeveer aankomen op het strand zelf. Maar ik zag de zee vandaag. Ik denk, nou... Ja. De stoomboot was dit al helemaal groen en geel geworden... Dus ik weet niet of we met de boot aankomen morgen. Oh! Maar we gaan wel ons best doen natuurlijk. Ja. Maar mochten we niet met de boot kijken, we gaan altijd met de KNRM, de redboot. Ja, nee, dat, dat, dat klopt. En maar maar maar. De stoomboot kan hier niet komen, dus met de redboot gaan we het proberen. Maar stel dat het nou hele hoge golven zijn, uh, Piet. Uh, uh, is er dan een alternatief plan? Nou ja, dan uh, denk ik dat we uh, eerder aan wal raken met de boot. En dan worden we, denk ik, wel opgehaald door de Citrix. Dus dan komen we gewoon aangereden met de boot. Oh, in ieder geval, maar. als ja, of een plekje hebben waar weinig golven zijn. Dan gaan we daar uh, aan de kant. Ja, nee, ho, ho. Wel, naar Zandvo wel bij Zandvoort aankomen, hè? Bloemendaal, denk ik. Nee, nee, nee. Want wij, nee, Piet. Wij, wij staan allemaal op het badhuisplein. En dan, en, en, en, en dan komt u aan en dan komen jullie aan. En dan, dan, dan zijn er geen kindjes. Nee. Ja, Oké, okay, dus we moeten bij de rotonde daar. Ja, ja heel goed, heel goed. Ja, ik ga het doorgeven. Hetzelfde plek als vorig jaar, uh, Zwarte Piet. Oh, ja, dat weet ik nog, dan was ik bij. Ja. Dus dat gaat er helemaal goed komen. Maar mocht er nou heel slecht weer zijn, echt heel slecht weer... Ja. Dan denk ik dat andere pieten, dat hoorde ik net... Uh, gaan roepen dat iedereen uh, een strandtent in mag. Oh. Mocht het nou zo slecht zijn, dat het, dat, dat het gewoon niet meer lekker is buiten. dat dus het uit de lucht komt, dan kunnen we allemaal een strandtent in. Nou, we, we, gaan, we gaan gewoon van het, van het mooie uit: dat het mooie gladde zee is en dat er gewoon met de reddingsboot aan land komt. Precies. Hey, en we hebben smiddags, morgenmiddag ook nog altijd spelletjes in de Corveral. Het grote ja. sinterklaas spektakel Ja, dat heb ik ook begrepen, ja. Maar dan kan je geen kaartjes meer verkopen, hè? Nee, die waren binnen één dag uitverkocht. Zo, oh, oh, oh, dat sorry. is toch wat? Ja, 250 kinderen, jongens. 250 kinderen die naar Sinterklaas gaan morgen om met hem op de foto te gaan. Oh ja, en spelletjes spelen. Nou, eh, eh, piet wat dat, dat, dat weet de radio Piet? Weet dat wel? Want eh, die gaat morgen live verslag doen als, uh, op de radio tussen 12 en, en 2. Maar weet u ook of er misschien nog een filmpje gemaakt gaat worden van de aankomst? Ja, volgens mij zag ik uh, een voldoende camera Piet rondlopen. Okay. Ik denk dat er ook wel eentje mee naar Zandvoort komt. Ja, nou, wil, wil je dat even navragen dan? En, en, dan ja, het dan, dan, dat... ik navragen. Helemaal goed, want dat zou helemaal mooi zijn. Op de radio ja. en op CFM TV. Hey. Dat zou leuk zijn. Dat zou zeker weten leuk zijn. Nou. Maar jongens, ik, uh, ik begreep dat ik in Nederland niet handsfree uh, mag rijden. Uh, nee, dat mag hier niet. In Spanje misschien nog wel, maar hier niet hoor. Oh. Nou oh. ja, ik, ik heb namelijk geen 3 set in de auto. Oh oh, oh. oh. is een oude lada is het. Oh, oh jee, oh, oh jee. Hij rijdt toch wel? Nou ja, met moeite. Ik sta nu stil op de schouderweg. <lacht> ja, oké. Okay. Nou, voorzichtig aan, uh, Piet. En. u uh, uh, je schoen zetten vanavond, of niet? Jazeker, ik wel. Mogen ja, alle kindjes ook al zetten? Pas. Nee, je mag wel, maar ik weet niet zeker of we al langskomen vanavond. Oké, okay, maar gelukkig, ja, Sinterkla maar gelukkig heeft Sinterklaas heeft een speciale ring, dat jullie ook uh, eh, bij... Als kloppen gaat de deur open. Nou, u, u bent wel goed geïnformeerd, Piet. Mocht ik dat niet zeggen over die ring? Jij ja, wel, nee, dat is algemeen bekend. Oh, was het al wel bekend? Ja, ja nee, Sinterklaas vertelde me dat een paar jaar geleden stiekem... dat we oh. voor die rinkel gebruiken. Oké, okay, nee, hartstikke goed. Ik zou zeggen, rij voorzichtig en uh, ik zou zeggen... tot morgen, Piet. Tot morgen! Tot morgen! Doei! Doei. Oké, okay, dat was uh, Zwarte Piet. Wat gezellig, hè? Ja! Jazeker! Oh. Ja, ja dat is Zwarte Piet ook weg. Bel te goed op. Bel te goed op. <laughs> ja, ja, nee, uh, ik had uh, net uh, Joop Nes aan de telefoon. Er uh, wordt uh, flink gescoord. En eens even kijken of we verbinding kunnen krijgen met, uh, met Joop Nes. Joop, ben je daar? Ja, ik ben er. Ik ben ja, er. gelukkig. Sorry, sorry, ja, maar we ja, ja. waren even met Zwarte Piet in gesprek. Dus ja, ook belangrijk, natuurlijk, uiteraard. Maar goed, Zandvoort uh, uh, uh, is voortvarend verder gegaan. En binnen 10 minuten is het dan nu 3-0 voor onze Zandvoortse uh, spelers. En uh, ik laat me sterk maken dat er nog wel een paar bij zal komen. 3-0 op dit moment. We spelen in de 82e minuut. Dankjewel Joop. En zo meteen dan nemen we weer contact met je op. Dat was Jel Fris. Goed nieuws vanuit Duintjesveld. 3-0 voor tegen de stormvogels. Ja, jawel, en die andere die team die staan met 3-5 achter. Dus hebben okay, wel flink opgescoord, dan. heel flink zelfs. Oh. I can fly high, I can go low Als het allemaal mee zit, komen ze gewoon morgen... met de boot van de KNRM hieraan. Toch? Dat was de... Ja, nee, dat gaan ze wel proberen. Maar ja, stel dat er heel hoge golven zijn... Ja. dan zullen we wellicht op een andere, veiligere manier gaan doen. Maar oké, we wachten. Dit is ZFM. Al 25 jaar. Een zee van muziek. En een golf aan informatie. Mr. Nelson Mandela will be released... at the victor Verster prison... On Sunday, the 11th of February, at about 3 p.m. Al 25 jaar, ZFM, in Zandvoort. En jij bent erbij. En voordat we naar het Formule 1 nieuws gaan, eerst hello. Hier is de nieuwe Adele. Hallo. it's me. I was wondering if after all these years you'd like to meet.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 I've forgotten how it felt before the world fell at our feet. There's such a difference between us and me. dat was hem, de mooie nieuwszinger van Adel. Je hoorde, hello, we zeggen, hallo tegen Joffres. Voor het slot van de wedstrijd. Ja, ja inderdaad, want uh, de ene laatste minuut die loopt ondertussen. Eh, het zal er wel wat bijgetrokken worden, want zij ja, heeft een paar keer het spel gezicht voor blessurebehandelingen. Dus ik denk dat we nog een minuutje of uh, drie erbij krijgen. Ondertussen is Zandvoort op die 3-0 gekomen. Het was 65 minuut, eerst, het eerste doelpunt was van uh, Patrick van der Oort. Vijf uh, minuten later uh, begonnen de vijf minuten van Boy Visser. Want uh, in de 71 minuten kon hij een uh, prachtig mooie voorzet vanaf de linkerkant. Prachtig achter de doelband van uh, Storren Vogels... Uh, mikken en nog een vijf minuten later vier minuten later zelfs nog stond uh, hij weer uh, aan de basis van, uh, de, de, van een doelpunt voor Zandvoort en werd er zomaar 3-0. Hij kreeg dan ook zojuist een, uh, echt, een staande applaus bij zijn wissel, want hij blijft nog steeds geblesseerd. Hoe kan je nagaan wat iemand belangrijk is voor Zandvoort? Zandvoort blijft uh, doordrukken, blijft proberen om nog een beter resultaat te halen nog beter, jawel, jawel, dat moet kunnen en uh, dat doet... Uh, de slinkt best. Jesse de Die wordt daar oh, neergelegd op een hele mooie plaats voor een linkerpoot. Daar nou, Nee, het maar eentje. En dat is uh, Justin Luiten, Maar die zal zich waarschijnlijk niet mee gaan bemoeien, denk ik. Maar wie gaat dat dan wel doen? Dus even kijken. Ik kan het niet zien. Er staan een paar spelers voor. Uh, echt zo'n metertje of twee uh, vanaf de rand uh, van het stadsopgebied... is het uh, Sanford dat het een vrije schop mag gaan nemen. Een muurtje van vier man wordt er gevormd voor het doel van, van de stormvogels. En die bal gaat via het hoofd van de, sto de stormvogelspeler. Uh, Komt hij bij Zandvoort terecht bij uh, Michel Meno. En die, uh... oh kijk nou, het is nog ineens 90 minuten of hij flyt al af. Goed, zijn schijf zetten en hij af. Het is niet zo anders. Het is nu uh, een Zandvoort wint met 3-0 hier van uh, stormvogels. Het had Sean Lemmis, die zo wij, hij, uh, uh, uh, goed. Ik ga luisteren mee. mij hier. Oh, ja, goed, uh, is Sanford uh, eindigt 3-0. Sanford wint hier prachtig mooi. Toch, uh, maar het hadden er meer doelpunten moeten zijn. Terug naar de studio. Ja, je komt er nog maar net overheen, uh, Jab. Ja, die Limit-lumit-lumit. Ongelooflijk, hè? Jongen, jongen, jongen. je dankjewel. Mooie, mooie wedstrijd voor de SW 3-0 winst. Ja, is genoeg. Zo is het. Fijne zaterdag. Hoi. Yo. And here it is Kim Appleby and Don't worry. Kim Appleby, hoor haar met de single Don't Worry. CFM, Race Radio, Pit Report. Nou, vijf minuten voor half vijf. Ja, dit weekend weer een uh, Formule 1 race. En wel in dat mooie, of op dat al mooie circuit van uh, Brazilië, Albert Jan. Ja, en om uh, specifiek te zijn het Autodrome Godheb Carlos Pache. Oh, dat klinkt toch goed. Ja, dat klinkt goed. Ja, het ja, ja, ja. is een, een circuit wat lijkt een ja, dat is, lijkt een beetje op het circuit van Zandvoort. Ik bedoel, er zitten wel hoogteverschillen in, uh, meer dan uh, in Zandvoort. Zandvoort is ook wat smaller. Maar het zou natuurlijk een mooie layout kunnen zijn... Voor, uh, als de Formule 1 weer naar Zandvoort gaat. Heel goed. Dus als u uh, de kwalificatie om vijf uur vanmiddag... dan wel de race morgen om... even kijken, ook om vijf uur gaat volgen... denk dan maar eens een beetje in uw achterhoofd... aan het circuitpark Zandvoort. Goed, nou, uh, het zal u in de aanloop... naar de kwalificatie die om vijf uur begint... Uh, nog even wat nieuws omtrent Max Verstappen. Nou, Max Verstappen hoeft in ieder geval geen slapeloze nachten meer te hebben. Ik denk dat we blij mogen zijn dat Max volgend jaar ook bij Toro Rosso rijdt. Reageert Jos Verstappen op het nieuws dat Red Bull heeft zich met twee teams... Red Bull Racing en Scudera en Toro Rosso officieel ingeschreven... voor komende Formule 1 seizoen. Ik denk dat we in de nieuwe situatie hier het beste af zijn, uh, al dus vader Verstappen. Bovendien kan Max bij Toro Rosso nog veel leren en ervaring opdoen. Maar of ik opgelucht ben... Dit zag je wel een beetje aankomen. Nee, ik heb geen slapeloze nachten van gehad en Max al helemaal niet. Overigens verliepen de twee eerste trainingen van de Braziliaanse Grand Prix. Gisteren moeizaam voor de 18-jarige Limburger, die even spinde. Hij kwam niet verder dan een achtste en een veertiende tijd. En vandaag in de derde kwalificatie, om twee uur Nederlandse tijd verreden, eindigde hij als tiende. En wat vindt Max van het Interlagos-circuit? Formule 1-coureur Max Verstappen begint morgen met enige ervaring op Interlagos in Sao Paulo aan de grote prijs van Brazilië. De 18-jarige Limburger werkte vorig jaar op het Zuid-Amerikaanse circuit de eerste vrije training op vrijdag namens Toro Rosso af. Daar had ik toen echt plezier in, liet hij op zijn website weten. Ik reed uh, toen pas de derde officiële training van mijn carrière... en voelde me meer vertrouwd dan bij mijn eerdere vrije training in Japan en Amerika. De layout van de baan is erg mooi om te rijden. Het is een van mijn favoriete banen geworden. Ik kijk naar uit om hier weer te rijden. Interlagos is ook een speciaal, omdat het circuit tegen de klok in wordt gereden... wat het voor ons ook uitdagender maakt. Ik ben er klaar voor. Maar uh, is de wereldkampioen natuurlijk al bekend, Lewis Hamilton... en ook uh, in de teams Mercedes, uh, verreweg de eerste. Maar Verstappen kan nog, zit nog in het puntenspel. Max Verstappen moet nog twee Grand Prix goed doorstaan... om zijn eerste jaar in de Formule 1... bij de beste tien coureurs van de WK-stand te eindigen. De jonge Limburger maakte in zijn debuutjaar een uitstekende indruk... en staat tiende met 47 punten. Eén plaats in de top 10 zou dan mooi meegenomen zijn. De coureur van Toro Rosso voelt in echte de hete adem... van Romain Grosjean van de Lotus 45... en Nico Hunkelberg, Force India, met 44 punten in zijn nek. Wordt vervolgd. Ja, we gaan de race morgen volgen. En dan eerst even vijf uur radio, hè, daarvoor, Albert-Jan? Ja, ja, van 12 tot twee, de sinterklaas uitzending van CFM. En tussen 2 en 5 weer een tussen reguleren aarstekers reguliere Zandvoort op zondag. Hier is Listen B, and Save Me... Single van Listen en Save Me. En daarmee zijn we aan het dier van de week toegekomen. Eerst even goed nieuws over een uh, oud dier van de week. Hebben we hebben het over Gizmo. Nou, oud was vorige week. Vorige week, ja. ja. Maar oud, ja. Oh ja, een weekje oud. Een weekje oud. Maar niet zo oud. Maar goed, wat, uh, wat is het goede bericht? Uh, ja, hij is geplaatst. Nee, te gek. Ja, echt waar. Hartstikke mooi. Nou, dus... ik hoop dat de pleegouders veel plezier aan Gizmo mogen beleven. Het dier van deze week die luistert naar de naam Mieke. En Mieke is een zogenaamde langzitter. Ze zit inmiddels al meer dan twee jaar in het asiel... en wil nu toch echt wel eens een eigen mandje vinden. Toen ze net in het asiel kwam, was ze een pittige dame... die niet zo snel vrienden maakte. Nu ze al wat langer in het asiel zit en ook al wat ouder wordt... is ze helemaal ongeslagen. En vindt het zijn aandacht en aaien stiekem wel heel erg fijn. Mieke kan het uh, niet zo goed vinden met de soortgenootjes, de soortgenootjes en is dus op zoek naar een huis voor haar alleen. Een tuin staat op haar verlanglijstje, want ze vindt het heerlijk om buiten in het zonnetje te liggen. Gunt u Mieke een eigen mandje, kom dan snel eens langs om kennis met haar te maken. Ze verblijft momenteel in Dierenthuis, Kermeland, Keesomstraat 5. Geopend van maandag tot en met zaterdag van 11 tot 4 uur en telefoon is bereikbaar op 571-3888. 571-3888 Of kijk ook even op de website www.dierenthuiskennenmaland.nl Want ook Mieke verdient een thuis. En heb jij Mieke al gezien, of niet? De foto wel. De foto ja, op, op de CFM app, zeker? Uiteraard. Ja, dat dacht ik al. Dan kan je Mieke bewonderen en de andere berichten natuurlijk uit Zalfords Ja, zo dadelijk het gedicht van de dag, kan je er alvast wat over verklappen. Nou, de titel behelft het wel, hè. Droomvrouw. Droomvrouw, oh... We gaan op dadelijk om kwart voor vijf horen bij CFM. Blijf luisteren naar ons. En hier is Sandra en Maria Magdalena. Wat, wat, wat? Nee, what, nee, what, nee what? niks, niks. Oké, okay, nee, dat is het goed. En zoals we het je bent uit de jaren 80. Sound of succes. En dat hadden ze zeker onder meer met uh, deze single Just Be Good To Me. Nou, we gingen eerst golfen, maar dat doen we niet. Nee, want... We hebben nieuws over Jan Lammers. Dat, dat bewaar ik voor morgen, ja. uh, de nu. Heel goed. Want dat is uh, voor jou als geen goed nieuws. Maar dat uh, is morgen. Uh, ja, Jan Nieu uh, nieuws voor Jan Lammers. Jan Lammers traint namelijk voor de Dakar Rally 2016. Zandvoort en ex-Formule 1-coureur Jan Lammers heeft de handschoen weer opgeraapt. Hij is weer in training voor de zwaarste rally van de wereld, de Dakar Rally. Begin komend jaar worden weer de eerste kilometers van deze monsterrit door Zuid-Amerika verreden. Afgelopen weekend was de zogenaamde pre-poloog op het beroemde eurocircuit van Valkenswaard in Noord-Brabant. Lammers realiseerde de 22ste tijd... Lammers gaat in januari als enige wedstrijdcoureur van GINAF... naar de start van deze slijtageslag in Buenos Aires in Argentinië. Buenos Aires, Argentinië, komt bekend voor. Wie komt er ook vandaan? Maxima. Maxima. De andere rijders, Wuf van Ginkel, Edwin van Ginkel en Jos Smink... hebben hun pijlen op andere uitdagingen in 2016 gericht. De kleine delegatie van de truckfabrikant uit Venendaal in Dakar 2016... heeft meerdere redenen. Op sportief vlak heeft de route van 2016 weinig draagvlak... bij de teleurgestelde broers van Ginkel en Smink. Ze missen de uitdaging van diverse zand- en woestijnen... die uit het routeschema zijn gehaald. In eerste instantie zou ook Peru in het uh, routeschema worden opgenomen... maar dit is geschrapt uit vrees voor El Nino die mogelijk wervelstormen op zal leveren. Eerder was Chili om dezelfde reden ook al uit de route geschrapt. Dakar doet in 2016 alleen Argentinië en Bolivia aan... Lammers zal deze Dakar-editie gebruiken om vertrouwd te raken... met een nieuwe wedstrijddruk van Ginaf. De woestijnrally start op 3 januari aanstaande in Buenos Aires. En tot zover het nieuws over Jan Lammers. Zometeen het gedicht. Blijf daarvoor luisteren naar CfM, maar eerst Quincy en verlangen. Zwoene zomeravond, Verschrikkelijk cliché. Je kijkt naar mij in me mee. ik had toen beter moeten weten. Je keek al zo verliefd naar mij, je zag in mij Cause van Cindy Lauper en Time After Time. Het is tijd voor het gedicht van de dag. Hier is Dromvrouw. Ik ben vannacht weer opgestaan. Zoals ik al vele avonden heb gedaan. Ik kijk naar jou. Je ligt op bed. En mijn gedachten zegt hoe blij ik ben dat ik je heb... Jij was van mij vanaf het begin, ook zelfs toen het moeilijk met me ging. En schat, er is geen enkel woord in, geen enkel woordenboek... dat beschrijft wat ik, jij voor mij doet. Jij, jij bent het meisje van mijn dromen... dat in mijn wereld is gekomen. Jij, jij omarmen mij, ja, jij, en oh, jij houdt van mij... Jij, jij bent het meisje van mijn dromen... dat in mijn wereld is gekomen. Jij omarmt mij, ja, jij. O, oh, jij houdt van mij. Je kijkt me aan met je grote ogen. Je wenkt me naar je toe. Je vertelt me hoeveel je van me houdt. En je weet dat ik dat ook doe. Maar wist ik veel dat we hier nou samen zouden zitten. En ik zou niet, nee, ik zou niet op je fitten me vast. Laat me niet los. Hou me vast. Laat me niet los. Want zonder jou kan ik niet. Wil ik niet. Zonder jou is er geen bestaan. Luister goed. Ik fluister het in je oor. Nog één keer. Nog één keer. Ik hou. Ik hou zoveel van jou. Zoveel. Zoveel. Ik hou zoveel van jou. Het was me weer bij C.F.M. het mooie gedicht van de dag. Je hoorde Dromvrouw. Ze is geen medicijn tegen het tikken van de klok. Geen hoop, geen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 de wijn van Ome wachten neem meer nog dan ik eigenlijk toegeven wil. Zij maakt het verschil. Ze is geen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 Advies bij al mijn klachten, niet de allerlaatste uitweg, waar wij allen niet meer aan dachten, maar meer nog dan ik eigenlijk toegeven wil. Zou het over die uh, droomvrouw gaan? Zij maakt het verschil. Nou, ik denk het wel. Ja, hè? Ja. Joh, de, de poema's en zij maakt het verschil. En zo is het alweer het uh, einde van de, dit programma, Albert jan Ja, maar niet van de live-uitzending van CFM. Nee, die gaat gewoon door. Want, Want Fred? hij is er weer. Hé! Hey! Frits, Goeie daar hebben we Fred, Goedemiddag Fred! Weet je er klaar voor? Ik wel. Hij wel. Nou, helemaal goed. Mijn vrouw zit alweer te popelen thuis met een glaasje Witte Wijn, want die zit elke zaterdag te genieten van uh, Entertainment for You, uh, Fred. Dat zeg ik niet om te slijmen, maar dat is echt waar. Dus eh. Uh, Ga zo door. Vooral doorgaan. Vooral doorgaan. Oh. En morgen geen voetbal. Nee, maar wij zijn er wel. Ja, en lekker tijd voor andere dingen. Zo is het. Helemaal goed. Tussen 12 en 5 uur. Ja, tussen 12 en twee, het Sinterklaasjournaal. Met Sinterklaas kenner bij uitstek. Willem Bruist is de gast in de studio. We hebben een radio Piet die meeloopt. En wellicht ook een camerapiet die meeloopt. Dus uh, voor de kinderen en ouders en grootouders en opa's en oma's... die niet naar de boulevard kunnen... luister dan gewoon tussen 12 en 2 naar het Sinterklaasjournaal... van uw lokale zender ZFM. Wij zeggen tot morgen en bedankt voor het luisteren. Dag, doei!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 with a band Forget about your scene Give the audience a grin Enjoy it, it's your last chance Anyhow So always look on the broad